A1619 Antwerpen richting Breda. Tussen Meer en Knoop het Galder. 6 kilometer door werkzaamheden. Bij Knoop het Galder is maar één rijstak open. Rij je nog in de regio Antwerpen en je moet naar Breda of naar Rotterdam, kun je het best omleiden via Bergen op Zoom. Richting Zandvoort is het nog vrij druk op de N200, bij Zandvoort 2 kilometer. En ook op de N201 staat tussen Heemstede en Zandvoort 2 kilometer. En door werkzaamheden nog opviel op de N325, rondweg Arnhem richting Nijmegen. Daar staat tussen Westervoort en Huissen 2 kilometer. 3 over 4 weer terug bij een langste lijn snel naar de actuele sport. Natuurlijk het NK wielrennen voor de profs Gio Lippens. Wat een kopgroep van een, een man of 11 hè? Die hadden we. En uh, toen kwam er een hele vreemde actie van uh, Robert Geesink. Uh, onze grote favoriet voor de Tour de France dit jaar. Hij demareerde met nog uh, drie ronden te gaan hier bij de passage van de finish. En sleurde de kopgroep uit elkaar. En toen hij omkeek, toen zag hij dat de schade met name groot was in zijn eigen ploeg. Want Steven Kruiswijk moest lossen en Laurens ten Dam moest lossen. Samen met die Cornelius van Ooyen die we eerder al noemden. En uh, voorlopig is ten Damme, heeft weer aangesloten. Maar uh, de andere man, Kruiswijk, zien we niet meer terug. En ook Robert Geesink heeft laten lopen. Vroeg advies van de ploegleider. Rijdt nu op achterstand in zijn eentje en laat zich terugzakken. Waarschijnlijk tot in het peloton. Zal waarschijnlijk straks gaan afstappen. En daarachter een valpartij met Tom Jelten. Slachter de man die zo hard viel in de Giro. Hij tikte het wiel aan van Sander Ooslander. Slachter zit weer op de fiets. Maar die rijdt op achterstand en Ooslander. Daar is het einde koers voor. wat hij leek behoorlijk geblesseerd. Gaan we nog even honkballen. Nederland, Cuba, Andy. We mochten nog een keer slaan. Is het klaar? Ik hoor geen muziek. Nee, nee, het is nog uh, steeds bezig, Tom. 1 en 3 bezet had Nederland oh. en heeft Nederland. Ja, ja. Ja, ze, ja, ze werden eventjes iets uh, slordig hoor, de Cubanen. Wel een goede jongens, dat van Engelhard. Hij uh, kwam uh, zelfs op het uh, derde hond, Daar staat hij nog steeds door een foutje in het uh, Cubaanse veld. <coughs> Sorry, het uh, enige foutje in deze wedstrijd tot nu toe van uh, de Cubanen. En met 1 en 3 bezet en 1 man uit kwam Eugene Kingseo aan slag. Maar die kreeg zojuist 3 slag. Nu 2 man uit, 1 en 3 bezet. De werper nog altijd, die Pedroso. Een uitstekende werper, hoor. wat is die man goed. Uh, een jaartje of uh, 25. Gooit hard, gooit uh, uh, afwisselend. En deze uh, Pedroso heeft Michael Duursma... Van ...van Pioniers uit Hoofddorp tegenover zich. En dat is mogelijk de laatste slagman... ...als de bal gegooid wordt en een wijdbal wordt gegeven... ...door hoofdscheidsrechter Johan Bransma. Eén slag, één wijd. Eh, misschien dat we nog één balletje mee kunnen pikken... ...is misschien het eind van de wedstrijd. 1 en 3 bezet. Op het eerste hong staat Jeffrey Arends... ...ingevallen in de ploeg van Brian Farley voor Nederland... ...als slagman. Maar hij eh, gaf wel een tik, maar eh, op zijn tik ging Vince Roy... ...een andere Nederlandse speler uit op het tweede hong. 1 en 3 bezet. Eventjes rust. Eh, uh, voor de werper. Die kijkt naar zijn achtervanger om het seintje te krijgen. Wat moet hij gooien? En je zult je misschien afvragen: waarom speelt die Cubaan als hij zo goed is niet in de Major League? Nou, heel veel Cubanen zijn zo goed dat ze in Amerika heel veel geld kunnen en willen verdienen. Maar ze mogen gewoon niet. De bal is goed geslagen. Door Duursma. Een hongslag in het midveld. En daar komt het eerste punt voor Nederland. Kunnen we nog mogelijk een verrassing gaan krijgen. Goede hongslag van Duursma. Nederland komt uh, op 1-4 en als de man die nu aan de slag gaat komen, City die de jong, de bal over de hekken slaat, dan is het zomaar gelijk. Maar dat is meer wishful thinking. Uh, Nederland dus met 4-1 achter. Over wishful thinking gesproken. Gio Lippens, uh, er is iemand afgestapt. Ja, en niet de minste de man op wie we dus inderdaad allemaal onze hoop hebben gevestigd voor de komende Tour de France. Hij zou moeten gaan voor een podiumplaats, maar hij stapt nu af in het Nederlands kampioenschap. En ik denk eerlijk gezegd dat het ja, een bewuste actie is van Robert Gezing. Eén keer nog vol op de pedalen staan. Even berg op hier op de Kuiperberg, de berg aan de finish. Met nog drie ronden te rijden en dan gewoon in de remmen knijpen. Maar goed, hij heeft wel schade aangericht aan die kopgroep dus. We weten dat Kruiswijk eruit is gevallen. En eerlijk gezegd weet ik niet helemaal wat er aan de hand is met Geest. Misschien voelt hij zich ook niet helemaal super. Terwijl ik nu kijk naar Steven Kruiswijk die in het wiel rijdt van de man die ook moest lossen, Cornelius van Ooyen. Zij rijden op achterstand en zij zijn ook bezig aan de laatste meters ongetwijfeld van hun koers. Net als Tom Jel, de slachter die zojuist voorbij kwam. En hij leek nog even door te rijden, maar die Rabobus staat niet aan de finish. Die staat zo'n beetje een eindje verderop op het parcours. Peloton, daar wordt tempo gemaakt. Op dit moment wel door de mannen van Skillshimano. Shimano. Zij gaan ...zich eindelijk bemoeien met de koers. En dat betekent dat we een mooie strijd krijgen... ...in ieder geval tussen die drie grote ploegen... ...tussen Vacansulay, Rabobank en Skill Shimano. En wie weet, misschien gaat er wel een vierde in dit geval mee heen. Misschien wel een mannetje van de Quickstep-ploeg. Ik denk dan meteen aan Nicky Terpstra vorig jaar. Het kan nog alle kanten op op dit Nederlands kampioenschap. We hebben nog steeds een kopgroep, maar de kopgroep is wel uitgedund. We gaan, uh, ondanks deze muziek, nog even buurten bij Andy Houtkamp. Andy, want ja. ik hoor nog steeds geen muziek. Nee, maar dat gaat <laughs> komen, let me op Tom, want de werpcijfers worden nu omgeroepen oh. door de speaker. Het is uh, afgelopen. Het leek erop dat Sidney de Jong nog een aardige klap in huis had, maar de vangbal van de rechtsvelden van Cuba... Het was een hele mooie van de heer Castillo die toch een uitstekende dag heeft. Want hij sloeg drie hongslagen uit vijf beurten. En dat was het verschil tussen Cuba en Nederland. Cuba sloeg veel beter eh, in deze wedstrijd dan de Nederlanders. En dat betekent dat Nederland verliest de tweede verliespartij in, deze, eh, in dit toernooi op het World eh, Worldport Tournament. Want Nederland verliest eh, eerder deze week van Taiwan en nu van Cuba. Uitslag 4-1 in het voordeel van de Cubanen. Collins en Phil Bailey met Easy Lover. Um, Feyenoord is begonnen met trainen. U hoorde vandaag al eerder Martin van Geel in onze uitzending. Dan zou je denken, nou na een wat onrustig seizoen... dan zal het nu wel lekker rustig zijn aanloop naar het nieuwe seizoen. Maar wie daarop gehoopt dat in Rotterdam komt bedrogen uit... want fans roeren zich nu al en een deel van de harde kern... eist zelfs het volledige vertrek van het bestuur. Rustig lijkt het dus maar niet te worden rond Feyenoord. Trainer Mario Been. Ik had het wel gehoopt, maar... Uh... Ja, vanuit mijn vakantieadres heb je natuurlijk toch het een en ander doorgekregen. En uh, ja, ja het, is, het is anders. En uh, aan de ene kant begrijp je het publiek. Het publiek wil maar één ding, dat dit Feyenoord zo hoog mogelijk staat en zo goed mogelijk presteert. En aan de andere kant ja, moet je ook de realiteit niet uit het oog verliezen. En uh, ja, een hele hoop supporters uh, ja, die willen dat dan. Die willen dat we zo hoog mogelijk eindigen en uh, zijn ontevreden. Heb je er last van? Ja, goed. Kijk, als coach wil je het liefst dat je weer met een nieuwe elftal en een nieuwe start dat je rustig begint. En, uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, ja, dat dat niet het geval is op dit moment. Maar aan de andere kant moeten wij daar onverstoorbaar zijn. En wij moeten ervoor zorgen op het veld dat we zo goed mogelijk presteren. Waardoor het publiek weer rustig wordt. Laten we even naar het sportieve aspect kijken. De eerste training uh, gehad. Een beetje met angst en beven wat er overblijft van deze selectie. Nou ja, dus, uh, je bent natuurlijk wel bang dat er nog het een en ander gaat gebeuren op basis van transfers. En dat is, uh, dat is gewoon heel vervelend. Maar aan de andere kant, ja, dat is inherent aan, uh, aan spelers waarvan het contract afloopt. Die nog één jaar contract hebben. Dan moet je twee dingen doen of hun contract verlengen of ze verkopen. En uh, Ja, dan moet er eerst nog een koper zijn. En op, dat, op basis van dat moeten we het afwachten. Maar dat er nog wel wat gaat gebeuren, we, dat verwacht ik wel ja. Maar de mogelijkheden om dan weer wat terug te halen zijn beperkt. Nee, ja, de transfersommen die voor die spelers betaald gaan worden... Ja, die zullen in het tekort gaan. Alleen de salarissen die die jongens verdienen... die komen vrij om eventueel een transfervrije speler te halen. Dat is waar. Ja, ja. Met wat voor doelstellingen ga je dan aan dit seizoen beginnen? Nou, ik denk dat we moeten wachten tot de eerste selectie uh, helemaal bekend is. En dat zal ongetwijfeld rond uh, 1 september zijn. En dan zullen we met z'n allen moeten kijken... wat voor doelstelling uh, realistisch is voor, uh, voor Feyenoord. Maar nogmaals, uh, elke doelstelling die je aangeeft... Uh, ja, dat is voor Feyenoord vaak niet hoog genoeg op basis van het verleden en de historie. Maar aan de andere kant moet je realistisch zijn en zien waar deze club staat. Met natuurlijk een enorme schuldenlast. Met enorm veel jonge en zeer uh, talentvolle spelers. Dus ja, dat kan, uh, dat kan zo nog maar eens één, twee jaar duren. Maar laten we eerst eens afwachten hoe die selectie eruit ziet. Wat voor jaar wordt het voor jou persoonlijk? Ja, ik heb gelezen en gehoord dat ik onder een vergrootglas lig en uh, dat ik moet presteren. En nogmaals, voor mijn gevoel wil ik dat ook heel graag. Op basis van het feit dat ik natuurlijk niet tevreden kan zijn over het vorig jaar. Met heel veel dieptepunten en uh, een paar hele mooie hoogtepunten. En als coach wil je het hoogst haalbaar halen en uh, dan wil je ook succes hebben. Maar nogmaals, uh, ja, dan heb je ook de kwaliteit op het veld nodig. Maar ben je heel kritisch naar je eigen presteren toe? Oh, ik, ben, uh, ik ben heel erg kritisch. Elke week weer en el, na nou, elke wedstrijd kijk ik heel goed naar mezelf. En, uh, en natuurlijk zullen we dingen beter moeten gaan doen. En, uh, en natuurlijk zullen we beter moeten presteren. Maar nogmaals, uh, dat is altijd afhankelijk van, van je spelersmateriaal. Ja, oké. Okay, maar, maar leg je jezelf dus ook onder een vergroot glas het komend seizoen? Meer dan de voorgaande jaren? Ja, maar als ik heel eerlijk ben, zal ik niet de dingen anders gaan doen op basis van uh, dat ik... Uh, ik ja, vind dat ik vorig jaar uh, dingen verkeerd gedaan heb. Wij, uh, wij werken keihard. We proberen het zo goed mogelijk met Feyenoord uh, of voor elkaar te hebben. En, ja. en dat gaan we ook dit jaar weer doen. Wat heb je goed gedaan vorig jaar? Nou, ik denk dat we de rust uh, heel goed bewaard hebben. Maar dat is ook uh, een kwaliteit van de club gebleken. Heel veel, uh, na de 10-0 uh, heel veel coaches hadden hier eruit gegaan. En dat is, dat is duidelijk. Maar toch heeft de club de rust bewaard. Ik heb uh, de rust bewaard in het team... Waardoor wij toch een uitstekende tweede seizoenshelft ge gespeeld hebben. Dus uh, al met al, als dat dan iets is, dan is dat, uh, dat het goede geweest. Het was een bij Vlaag toch vervelend jaar. Maakt het ook dat het dan voor jou in jouw carrière als trainer... een heel erg leerzaam jaar is geweest? Ja, ik heb wel heel veel dingen geleerd. Uh, hè, uh, met name het feit dat je... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat je de dingen die je zegt naar buiten... dat je daar uh, wat zorgvuldiger misschien in moet zijn. Wat meer aan jezelf moet denken. En uh, ja, gewoon keihard werken, eigenlijk. belangrijkste les van het afgelopen jaar? De uh, belangrijkste les? Oh, dat is een moeilijke, Wat is de belangrijkste les. Uh, soms op je tong bijten. Mario En toen hield hij het ook meteen voor gezien. natuurlijk he, soms op je tong bijten. Vertelde dat allemaal aan Floris van Hoorn. Feyenoord dus een beetje onrustig gestart voor het nieuwe seizoen.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 memory Sometimes it hurts instead Sometimes it lasts in love But sometimes it hurts instead Someone Like You. Prachtig, hè? mevrouw vrouw die hit na hit scoort, Adele. Theo Lippens, we gaan weer eens wielrennen, want er gebeurt van alles. En hoe is die situatie eigenlijk nu inmiddels? Ja, ik heb het net al even een slapstick voor twee heren genoemd. Want we hebben twee koplopers. Maar twee koplopers tegen en Dank Pieter Wening en Joost van Leijen uit die oorspronkelijke kopgroep. De rest is allemaal ingelopen. En nu uh, zien we dat die twee ook weer worden ingelopen door uh, de eerste uh, ja, voorposten van het uh, peloton. In ieder geval een van de renners van Rabobank die daar aansluit. En ook een mannetje van van Soleil Dan nog een man van Rabobank. Uh, we zien het allemaal van boven gebeuren. En zo uh, krijgen we ineens weer een hele nieuwe situatie aan. Kop van Leijen die wil. Joost van Leijen van Vakant Solij twee jaar geleden bij het NK in Landgraaf zat hij toch ook lang in de kopgroep. Was hij een van de opvallende mannen, goede klassering ook in dat NK. En toen dichtte iedereen hem toch in ieder geval een aardige toekomst toe. Kreeg toen ook dat contract bij Vacan Soleil. Maar hij wilde wel rijden. Maar Pieter Wening wilde het in elk geval niet aan de, de houding te zien. Denk ik dat nu Maarten Charlingi weer probeert weg te rijden uit het peloton. Want hem herkennen we toch altijd wel dat hij zijn ellebogen vrij breed heeft uitwaaieren. Sterke vent natuurlijk die Maarten Charlingi. En hij krijgt meteen een mannetje van Vacan Soleil mee in het wiel. En dan hebben we dus weer een hele nieuwe situatie aan kop van de wedstrijd. Nu kan de koers beginnen... Terwijl we nog een ronde of één, drie kwart te rijden hebben hier op dit NK. En dan moet het allemaal gaan gebeuren. Wie is dat? Is dat Rob Ruig die daar mee is gesprongen? Het is inderdaad Rob Ruig die daar meespringt met Maarten Chalingi. Dan zien we nog een andere man daar ook aansluiten. En dat betekent dat we drie koplopers hebben. Het peloton laat even lopen. We zagen zojuist aan kop van het peloton: Kenny van Hummel rijden, lang in de kopgroep geweest. We weten dat hij een geweldige sprint heeft. Maar bij hem is het beste door natuurlijk vanaf. Dus Kenny van Hummel heeft nog even wat werk gedaan voor zijn ploeggenoten van Skill Shimano. Drie man op dit moment aan de leiding met een kleine voorsprong op het peloton. Het is niet veel maar we zullen zien hoe dit zich dat zometeen gaat ontwikkelen. We kunnen wel zeggen dat de finale inmiddels echt is begonnen. De flauwe kul is afgelopen, de kopgroep is ingelopen. Nu kunnen we echt gaan koersen. Gaan we 15 kilometer verder buurten bij Ed van der Bent in Geester. Halverwege Ed hadden we in ieder geval een barrage, maar van harte ging het toen nog allemaal niet hè? Komen er meer mensen bij? Nou, nog niet. We zijn nu aan de vijfde start van het uh, tweede blok. En daarvan uh, zijn er twee Nederlands geweest. Mark Houtzager met uh, Sterrenhofs Opium. Zijn uh, partner, uh, die, Julia Kaarse, die is er zelf in de barrage. Maar hij niet. Hij heeft acht uh, stafpunten vanwege de beide springfouten. En uh, uh, wie uh, bijna tot de barrage doordrong op één foutje na Vincent Voren... met Audi's 16 op Net niet één springfout. Hetzelfde god voor Christian Alman. Christian Alman die gisteren nog tweede in de Monaco werd. Die prestigieuze wedstrijd daar in de, de Global Champions Tour. En met Galoube een enorm prijsbedrag haalde. In het vliegtuig stapte en vandaag mocht starten als pre-gekwalificeerde zonder kwalificatie. Maar één springfout voor hem. En Harry Smolders die beëindigt zojuist met vijf strafpunten. Betekent dat hij één tijdfoutje erbij krijgt bovenop de gereden tijd. Uh, vanwege de gereden tijd één tijdfout bovenop de vier strafpunten. Voor hem dus ook geen plaats in die barrage. Maar goed, voor Nederland straks onder andere nog Gerco Schreuder, Albert Soer... en uh, Jur Vrieling, Willem Greven, Jeroen Dubbeldam, Gert-Jan Brugging, Woutjo van der Schans. Kortom, allemaal namen die het heel goed zouden doen op het lijstje... om hier in de 38e editie van uh, Geesteren uh, op uh, de kop te staan. Yeah. Prachtige plaat loopt ook weer ten einde. Rafael Zadik met Love The Girl krijgt van mij een berichtje... over de Gold Cup, dat is het voetbaltoernooi. De finale ging tussen de Verenigde Staten, wat thuis speelde. En Mexico, en Mexico won in het Rose Bowl stadion Pasadena. Het werd 4-2. Het werd eerst 2-0 voor Amerika. Lennon Donovan en Michael Bradley, snelle leiding. Maar twee goals van Pablo Barrera. En daarna de doelpunten van Guardado en Giovanni Dos Santos. Naar de rust zorgde voor de zegen van uh, Mexico. En een ander berichtje... Het gaat over een zwemster, een Franse zwemster, Laura Mamadou Manadou gaat haar entree maken. De Française veroverde in 2004 op 17-jarige leeftijd... olympisch goud op de 400-meter-vrijslag. Manadou stopte een jaar na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen... van Peking, Beijing met zwemmen. Maar nu wil ze zich toch weer gaan kwalificeren... voor de Spelen van Londen 2012. Manadou is de dochter van een Nederlandse oud-badmintonster... Olga Schippers. Radio 1... Het NOS-journaal. Het is iets voor half vijf en een minuutje om precies te zijn. Hier is Jeroen Chepkema. In de Afghaanse provincie Uruzgan is een meisje van acht om het leven gekomen... toen een tas met explosieven die ze droeg ontplofte. Extremisten hadden het kind de tas gegeven... en gezegd dat ze ermee naar een politiepost moest lopen... En voor ze de politie bereikte ontplofte de tas.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 Wel vindt ze dat in de gaten moet worden gehouden hoe hij wordt behandeld. De dissident werd vanochtend vrijgelaten na een celstraf van 3,5 jaar. Hij zat vast voor het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. En Israël waarschuwt opvarenden van een tweede vloot... die binnenkort naar de Gaza-strook vaart... dat ze tien jaar lang het land niet in mogen. Dat geldt ook voor journalisten die meereizen. Volgens Israël is deelname aan de vloot een overtreding van de wet... omdat het doel ervan is de zeeblokkade van de Gaza-strook te doorbreken. Dat waren de hoofdpunten. Het weer met Mark Proof. Ja, op veel plaatsen schijnt de zon inmiddels al goed. Op sommige plaatsen komt nog wat bewolking voor. De meeste wolken gaan verdwijnen. Het is nu zo'n 20 tot 24 graden. En ik denk dat, ondanks dat we al wat later op de dag zitten, er nog wel 2 graden bij kan komen. En dat betekent ook dat het vannacht niet bepaald af gaat koelen. Minimaal van 16 graden. In het zuiden misschien zelfs nog wat hoger. Het wordt wel tamelijk helder, hoewel het ook wat nevelig kan worden hier en daar. Ja, het is een opmaat voor een heel warme maandag met volop zon. Wat sluierwolken misschien, maar die doen verder niet zoveel. En het kwik schiet omhoog op veel plaatsen komen we aan 30 graden. En dan moet je wat gaan oppassen, vooral ook omdat de zon wel heel sterk is. En met de zonkracht die we maandag hebben... ...zal de huid al wel binnen 10 tot 15 minuten kunnen verbranden... ...als die onbeschermd is natuurlijk. Verder is het maandag ook niet zo best weer voor mensen die last hebben van hooikoorts. Maar goed, die worden dan dinsdag op hun wenken bediend... ...want dan krijgen we te maken nog steeds met een tropische dag... Maar wel met een aantal stevige regen- en onweersbuien in de loop van de dag. En dat betekent vanaf woensdag dat het kwik omlaag gaat. Woensdag nog een paar buien, maar daarna is er gewoon weer zon. AMB Verkeersinformatie. Een lange file op de Afsluitdijk. Vanaf Den Oever naar Herenveen Tussen Breesanddijk en Zurich 10 kilometer. Er zijn er problemen met de brug. Op de A16 Antwerpen-Breda. Een file door werkzaamheden tussen Meer en Knopend Galder 6 kilometer. Met het advies om via Bergen op Zoom om te rijden. minuten over half vijf, snel weer naar Twente, Gio Lippens, profiel eh, profielrennen. Een uh, aparte wedstrijd eigenlijk. Hè? Hele aparte toe. wedstrijd. En uh, zoals altijd wordt het profielrennen natuurlijk ook wel een beetje gedicteerd, geregisseerd vanuit de ploegleiderswagen. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Want natuurlijk wilde Joost van Leijen graag doorrijden. We zagen daar ook uh, de grote baas van de vakantie, Leijdaan Luiks Zagen we driftig praten. Niet alleen met Van Leijen, maar ook uh, met uh, uh, Pieter Wening, De man die niet wilde rijden. En Wening wil natuurlijk zelf wel graag rijden, maar mocht niet van zijn ploegleiders. Dus kregen we een tactisch spelletje. En uiteindelijk zijn die twee dus ingelopen. We hebben inmiddels wel weer een nieuwe kopgroep. Uh, kopgroep met twee man van Rabobank, twee man van Vakant Solij, En dan nog een mannetje van landbouwkrediet en uh, eentje van een, een kleinere ploeg. Dat is dus, uh, Floris Groessin. Hij uh, reed vroeger voor de Skil Shimano ploeg. Moet het nu in zijn eentje doen op dit uh, NK. En hij is weg met uh, Rob Ruig van Vakant Solij en Pim Lichtaard van diezelfde ploeg. Pim Lichtaard, goede renner trouwens hoor. heeft uh, dit jaar al uh, de helft van het Mergeland gewonnen. Dat deed hij op een hele indrukwekkende manier. En ze kregen mee van Rabobank, Bouken, Mollema en Reinier. Honig. En die zes die werken nu samen om in ieder geval weg te komen. En alweer geen man van skill Shimano erbij. En dat betekent dat die ploeg op dit moment met vier man aan de leiding rijdt bij het peloton. Want zij moeten nu proberen het gat dicht te rijden. Zij moeten nu het gewicht van de koers op hun schouders nemen. En de rest kan allemaal zitten afwachten. We zitten in de volle finale. Als ze zo meteen doorkomen hier is het nog precies één rondje te rijden. En dan weten we wie de nieuwe Nederlands kampioen is. Wie de opvolger is van Nicky Terpstra. Of is het Terftra zelf, want hij zit nog steeds in het peloton. Het zou zomaar kunnen. En de raadsels, die zijn er rond het afstappen van Robert Geesink. Waarom heeft hij de bruider aangegeven? Waarom is hij in de ploegleiderswagen of in de ploegbus gaan zitten? We weten het niet. Ik belde zojuist met uh, de ploegleider, met Erik Dekker. Die wist het niet, uh, zei hij. En ook uh, de perchef van de ploeg zei het niet te weten. Dus zijn er wat raadsels rond het afstappen van uh, de Robert Geesink. Onze hoop in Frankrijk straks. Hopelijk is er niks ernstigs aan de hand en kan hij gewoon... Straks lekker van start gaan in die toer. de verras. Ik denk het ook niet. En ik kijk nu naar de kopgroep. De voorsprong is niet groot meer hoor. Er wordt hard gereden. Kenny van Hummel moet het werk doen in het peloton. En hier zien we de demarrage van Bram Tankink uit de kopgroep. En dan moet Pim Lichthaard het gat dicht rijden. Tankink die zet door. Een goede Giro. Maar Lichthaard rijdt het gaatje dicht. En dan komt die kopgroep er weer bij. Daarachter zien we nu Kenny van Hummel inderdaad. Tom Velers, dat zijn de mannen daar aan kop van het peloton. Peloton inmiddels gedecimeerd. Het zijn er een stuk minder dan dat er zojuist waren. Koen de Kort aan de achterkant, dan hebben we het hele peloton wel zo'n beetje gezien. En Kenny van Hummel, die besluit op dit moment, ik laat het lopen. Ik heb hard genoeg gewerkt op dit NK. Ik ga zo meteen lekker een douche nemen en dan geven we me zo'n gelijk. Pim ligt en Bram tank ik aan de leiding. Het gaatje met de achtervolgers is niet groot. Het van de band sprokkelt ruiters en paarden voor de barrage, Ed. Ja, het gaat nu een stuk beter. Oh. En, uh, vier dagen lang was het uh, alleen maar nattigheid en ook een beetje narigheid voor het publiek. En uh, vandaag zijn ze in de grote getal gekomen naar de FMA. -thuis. En dan gaan, het gaat hun hart sneller kloppen als ze kijken naar Gerco Schreuder en uh, Twentenaar Hart en mieren. Uh, en hij weet zich te plaatsen voor de barrage met een mooie rit met Eurocommerce nieuw Orleans, een Holsteiner. Overigens, vier jaar geleden was hij winnaar met het paard Milano van uh, deze wedstrijd hier... En de rit daarna was dat Dirk de Meersman uit België... met Buffero van het Panischhof, een typische Vlaamse naam. En het uh, paard komt ook uit uh, België, die hengst. Die zegt ook plaats voor de barrage. We hebben er dus tot op dit moment vier, waarvan twee uit Nederland... twee weten, Nathalie van der Meij en Gerko Schreuder. We gaan naar het hockey in Amstelveen. Gerard de Groot, Nederland-Duitsland. En het is al meteen raak. Het is al meteen raak. Nederland staat op een voorsprong 1-0, als ik het goed gezien heb. Is het Karlijn Dirksen van der Heuvel die de bal in het doel tikte, voorzet kwam van links en Nederland leidt. Nog niet eens een minuut hoor. 50 seconden moet ik zeggen op dit moment leidt Nederland tegen Duitsland voor een opnieuw goed gevuld Stadion. Nu in de zon, nu in het volle oranje en Nederland bedient de, de supporters op hun wenken. Het is 1-0 na 50 seconden spelen. De door Sabine Dirksen van den Heuvel. De Animals van heel lang geleden met It's My Life. Robert Wagner, dat is geen oude acteur, maar een Duitse wielrenner... en die heeft in Neuwied verrassend, het Duitse kampioenschap wielrennend weggewonnen. Hij is ook al een oud renner van Skill Shimano. Eerder Beppu al, Japans kampioen, nu is Wagner Duits kampioen. Hij rijdt tegenwoordig voor Leopard Trek en hij versloeg in een massasprint... en daarom is het ook wel verrassend, Kerel Chiolek. John Degenkolb moest genoegen nemen met de derde plaats. Gio Lippens en hoe het podium eruit komt te zien. Komt het uit de kopgroep of gebeurt daar vanaf... Ach, ach, van achteren nog van ja, alles. Ik denk toch eerlijk gezegd, Tom, dat het van achteren gaat gebeuren. Want we hebben nog steeds wel zes man in de kopgroep. In het laatste wiel zien we daar Floris Goes in, in het uh, roodrijden. De voorsprong krijgen we nu door. Is uh, 22 seconden op het uh, peloton. Maar uh, er wordt niet meer van harte samengewerkt. De Rabo-mannen in de kopgroep, Bauke Mollema en uh, de Bram Tankink, die doen op dit moment uh, gewoon niks meer. Het werk moet komen van Rob Ruig van van Kanselij. Betekent trouwens wel dat Pim Lichthart, die heeft een aardige sprint in de benen. Dat weten ze dit seizoen in ieder geval in het peloton, dat hij de benen wel stilhoudt... en dat hij misschien nog wel denkt van ik zou nog wel eens voor een solo kunnen gaan... of ik wil gewoon kijken of ik met dit groepje aankom. En dan klop ik ze allemaal in de sprint. Maar het betekent wel dat erachter vol gereden moet worden door Skill Shimano. Het is echt een ploegenkoers geworden. We zien ook achter in het peloton, zagen we zojuist Lars Boom Prins Heerlijk zitten. Zo op plek 5-6 zo'n beetje. Hij wacht af natuurlijk wat er gaat gebeuren. En als het dan straks erop aankomt... Dan maakt hij misschien wel de jump naar de kopgroep. Het peloton is uh, lang gerekt. We zien één lang lint daar uh, over de weg gaan. En dan zien we ook een demarage aan de linkerkant van de weg van een renner van Rabobank. Terwijl de andere mannen van Rabobank, dat is toch wel slim gezien, gewoon even de zaak uh, afstoppen daar. Die proberen de deuren op slot uh, te gooien. En dan kijken we wie daar uh, weg is. Uh, of het inderdaad uh, Lars Boomhoff is, is het toch weer uh, Maarten Tjallingi? Ik denk haast dat het uh, weer Tjallingi uh, is die daar probeert uh, weg te rijden uit dat uh, peloton. En die kijkt. Dan om en dan wil hij weten wie er van achteren komen. Het is alweer een mannetje van Vakansolei die er achteraan komt. En dan is het onrustig aan de kop van het peloton. En zijn er meer renners die proberen de aansluiting te krijgen. Laatste ronde van het NK. Ze laten het niet lopen hoor. Ze willen die kopgroep absoluut niet weg laten rijden. En dan kijk ik inderdaad. En dan is het inderdaad Charlingi die daar probeert weg te rijden. En die krijgt Sony Hogeland zowel met zich mee. Dat is toch mooi dat ook Hogeland zich nog even laat zien op dit NK. Maar uh, ze komen niet weg. Het peloton weer compleet. In achtervolging op die koproep van zes man. Gerard de Groot uh, bij het hockey. De eerste zat eerder voordat de meeste mensen zaten. Gerard, hoe gaat het uh, uh, uh, uh, verder? Ja, het is nog steeds uh, 1-0-7 minuten gespeeld. Even dat eerste doelpunt uh, van Nederland uiteindelijk op naam gekomen van Carlijn Welter. Het was niet de stik van uh, Dirkse van der Heuvel die er op het laatste moment tussen zat. Maar een van de Duitse speelsters, Julian Müller, die hem uh, uiteindelijk in het doel tikte. Aanval via links en na 50 seconden was het hier raak. Je zei het al, de meeste mensen waren nog op zoek naar een plekje. En dat is uh, lastig op dit moment in het uh, Wagenstadion. Want het is, ik zei het al, goed vol bij Nederland tegen Duitsland. De dag is uh, vandaag uh, ja, tot en met de vierde wedstrijd. Gevorderd. Even de uitslagen van vanmorgen en vanmiddag. Engeland-Korea werd 2-2. China-Argentinië 1-4. De wereldkampioenen hakte China behoorlijk in de pan zoals dat heet. Australië-Nieuw-Zeeland. Misschien toch wel een beetje verrassend maar als je gisteren hebt gekeken... dan zag je Nieuw-Zeeland al heel sterk spelen tegen Duitsland. En Nieuw-Zeeland won van Australië. En dat uh, betekent dat we de overwinning van Nederland gisteren op Australië... ook wellicht in een ander daglicht moeten gaan zien. Omdat de Australische ploeg hier op dit moment zeker niet sterk is. En Nederland daar gisteren makkelijk met 3 van won. Vandaag is het een eerlijke wedstrijd, een echte wedstrijd zou je zeggen. Een klassieker Nederland-Duitsland. Met het oog op de Europese kampioenschappen over vijf weken kan je verwachten dat beide ploegen een beetje met de handrem gaan opspelen. Maar dat vroege doelpunt van Nederland, ik denk dat Duitsland toch wel geprikkeld raakt daardoor. En dat het een echte, hele echte wedstrijd gaat worden. Acht minuten gespeeld ruim en het is 0-1. In het voordeel van Nederland.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 Christo, gaan we even onderbreken. Gerard de Groot in een rustig wagenstadion. Ja, het is een echte wedstrijd. Ik zei het al, tien minuten gespeeld. Iets meer dan tien minuten. Duitsland komt zij, via wie anders zou je bijna zeggen, de veteraan in het Duitse team, Natasja Kellen. Al sinds mensenheugenis speelt ze in de Duitse ploeg. Het is 1-1 bij Duitsland tegen Nederland bij de Champions League in Amsterdam. Gio Lippens dan weer, met koplopers en men, mensen daarachter. En een finish die naderbij komt. En het is uh, spannend, het is uh, bloedstollend hier op dit uh, NK. Want uh, in de kopgroep is er oneenigheid. De rabo -mannen wilden niet meer meewerken. Terwijl we nu wel een demarage zien uh, van uh, Bram Tankink die probeert uh, weg te rijden. Maar uh, die kopgroep uh, blijft uh, voorlopig even bij elkaar. We zien wel een mannetje daar aan de staart van de kopgroep. Ik denk dat het Rob Ruig is. Ja. Die heeft uh, ontzettend veel werk moeten doen. Want Ruig was uiteindelijk de enige man in de kopgroep. Die nog wilde rijden, die nog op kop wilde rijden, die nog tempo wilde maken. Want hij weet dat Pim Lichthart de snelste man in deze kopgroep is. Vandaar dat de Rabo-mannen niet meer mee wilden werken. En ook de anderen groezinnen en honig zeiden tegen Ruig, doe jij het werk maar. Maar uh, ze komen daar niet weg. En in het peloton voortdurend demarages, voortdurend renners die proberen weg te rijden. Maar ook zij komen niet weg, zodat we een soort status quo hebben in de laatste kilometers van deze koers. Het is bloedstollend spannend en nu gaat Ruig weer op de pedalen staan. Hij probeert in elk geval weer het tempo hoog te houden om weg te blijven uit het peloton. Goesine, Ruig, Mollema, Tankink, lichtart en Honig. Dat zijn de zes koplopers in de slotfase van het 1K. Het is jammer dat we niet in beeld te zien krijgen hoe ver het uh, nog is. Want uh, geen grote borden langs de kant van de weg zoals je dat in de Tour de France ziet in de laatste vijf kilometers. Dan weet je hoeveel kilometer het nog is na de meet. Maar de renners die weten het in ieder geval wel. Ze zitten nog uh, buiten Oudmarsum uh, op een uh, smal stukje weg. Een beetje op een plateauotje. En daar zien we Rob Ruijf nog steeds uh, aan de leiding rijden voor Bouke Mollema. Dan zien we Floris Groeschine daar in het wiel zitten. En dan de drie anderen. En ze houden elkaar nog steeds in een soort van wurggreep En ik ben nog benieuwd wat er nu gebeurt aan de kop van het peloton. Karsten Kroon zagen we daar zojuist. We zagen Lars Boom daar nog steeds van voren zitten. Sebastiaan Langeveld die zich vooraan meldde. Maar ze komen niet weg uit het peloton. Ik denk dat ze niet op een sprint willen laten aankomen daar in het peloton. Hoewel ik Theo Bos daar ook nog steeds bij zag zitten met zijn nummer 4. Hij heeft lang in de kopgroep gezeten. Maar zit nu nog steeds in het peloton. Zes koplopers met een voorsprong van een dikke 20 seconden op het peloton. Bram Tankink schudt eens eventjes met de rechterarm, probeert in ieder geval eventjes de spieren wat los te maken daar, want als het op een sprint aankomt in deze groep, ja, dan heeft hij echt letterlijk alles, armen en benen heeft hij nodig. Mollema Tankink licht achter ruige honig en goestinnen in de kopgroep. En hoe groot is het gat? Ik zou eens graag willen zien hoe groot het gat is met het peloton, want we zien daar niet wat daar aan kop van het peloton gebeurt. Of er nog renners zijn die proberen weg te rijden, of laten ze zich allemaal als lammetjes naar de slagbank... Rijden, dan zou het toch een stunt zijn hoor, als die Pim Lichtart hier een Nederlands kampioen wordt. Het verschil is opgelopen tot 30 seconden. 30 seconden het verschil, dat is in het voordeel van Van Soleil. Dat weet erop ruigt, vandaar dat hij het tempo hoog houdt in de kopgroep. Heel even snel doelpuntje halen bij Gerard de Groot. Barbara Vogel, de kiepster van Duitsland, heeft hem niet gezien hoor. Een geweldige kogel van Kim Lammers na 15 minuten spelen. Bijna nu is het 2-1 voor Nederland tegen Duitsland. ...onder de bomen nu ruim 30 seconden is het verschil. Rob Ruig nog steeds aan kop. Wat heeft die man een werk verzet? En wat gaat hij ongetwijfeld met een lekker gevoel naar de Tour de France toe? Want Rob Ruig tot zijn grote verrassing werd hij uiteindelijk toegevoegd... ...aan de toerploeg van Van Calse als vervanger van Stijn de Volder. Die is niet fit, de Belg. En Ruig mag dan op zijn 24-jarige leeftijd gaan debuteren... ...in de mooiste en de grootste ronde ter wereld. Bouke Mollema in het wiel zit er straks ook bij in de Tour de France. Dat geldt niet voor de andere mannen. Voor... Bram Tankink. Dat geldt zeker niet voor Reinier Honig. Hij rijdt voor Landbouwkrediet. Belgische ploeg. En uh, dat geldt uh, ook niet voor Floris Groosinne Die daar in het rood in het derde wiel rijdt. En het peloton, het peloton doet niks hoor. Dat laat de voorsprong maar uh, oplopen. Oplopen tot uh, 35 seconden inmiddels is de laatst gemelde voorsprong. En dan moeten ze toch haast uh, zijn in de straten van uh, Ootmarsum. Ze zijn nog op uh, een brede weg in de richting van Ootmarsum. En komen dan straks aan de voet hier van de Kuiperberg. De eerste motoren komen al langs. De spanning wordt opgevoerd hier aan de finish. Zes man strijden om het NK of er moet nog een duveltje uit een doosje komen vanuit de achtergrond. En daar komen ze weer hoor. de bocht om en uh, als het goed is zitten ze in de laatste kilometer. Ik zie de mensen hier rijkhalsend uh, over uh, de borden hangen in de richting van uh, de linkerkant uh, van uh, de onderkant van de Kuiperberg. Dat laatste stukje vals plat omhoog. En wie heeft dan de beste sprintersbenen? Is het inderdaad uh, Pim Lichthaard of ja, Floris Goezinne. In het verleden in de Ronde van Drenthe heeft hij laten zien dat hij ook goed kon sprinten hoor. Dus uh, het zou toch wat zijn als uh, Floris Goezinne hier uh, die overwinning gaat halen. Hij komt uit opperdoes in uh, Noord-Holland. En hij trekt de sprint aan. Hij is de man die het nerveusste is. Rob Ruig laat lopen. Die weet dat hij kansloos is. Ook Bokemollema gaat niet meer mee. Pim Lichthardt in het wiel van Floris Goestine. Dan zien we daar Bram Tankink nog in het wiel. Oh Lichthardt. kom je te vroeg aan. Is het Bram Tankink die uiteindelijk de overwinning gaat pakken? Of is het Lichthardt? Het is Pim Lichthardt die de overwinning pakt. Pim Lichter wordt Nederlands kampioen 2011. Wat een overwinning zegt voor die man uit Twisk. Ook al uit Noord-Holland. Is ooit begonnen bij een kleine ploeg bij de Krolstone-formatie in Noord-Nederland in Drenthe. En heeft de overstap gemaakt naar de vakantie -ploeg. Ik zei het al, dit jaar pakte hij de overwinning en nu valt hij Rob Ruig in de armen. Nou dat mag hij wel hoor. Pim Lichthart, want wat heeft hij het goed gedaan hier. Pim Lichthart trouwens ook deel uh, maakt hij uit volgens mij van de vakantie -ploeg. Hij gaat ook met naar de Tour de France, naar Frankrijk... ...hoewel er negen geschud wordt naast mij. Maar wat maakt het uit? Joh, je bent Nederlands kampioen. Pim Lichthardt. hij valt Rob in de armen. Wat een overwinning voor Vakant Soleil. En met alle respect hoor, voor de heren van Rabobank. Maar hier hebben ze het laten liggen. Wat hebben ze uh, slecht gepokerd vanuit die achtergrond. Om niet mannen als Boom of Langeveld mee naar voren te sturen. Om niet de koers uh, op die manier te beslissen. Pim Lichthardt is de Nederlands kampioen in Oudmarsum. Wat zal hij er blij mee zijn? Hij straalt van... Van oor tot oor valt nu alweer iemand in de armen... terwijl onze collega ook bij hem in de buurt staat, Steven Dalenboud. Wat een geweldige overwinning van Pim Lichtaard. Bekroning op zijn carrière tot nu toe. Hij huilt er gewoon bij en terecht. Wij gaan even naar Gerard de Groot. Die huilt er niet bij, maar ziet wel <lacht> veel goals, Gerard, hè? Tot nu toe wel, ja. Het is halverwege de eerste helft. 17 minuten nog te spelen. Dan is het rust. En het is inmiddels al 2-1 voor Nederland. Uh, Door Weld uh, ke uh, Keller scoorde voor Duitsland. En uh, Kim Lammers zojuist voor Nederland. Een enorme blunder in de defensie van uh, Duitsland. Waar Lammers helemaal vrijgelaten werd. Werd werd bal doorgetikt. En ze kwam oog in oog met de kiepster van Duitsland. Met Barbara Vogel. En het schot van uh, Lammers was in de verre hoek. Tegen de plank. Kogel en kogelhard. En die heeft Barbara Vogel nooit, nimmer nooit gezien. Die zal ze vanavond wellicht in de zien. Als de Duitsers nog even naar deze wedstrijd gaan kijken. De wedstrijd waarin ze na. 50 seconden al met 1 0 achter stonden. Toen goed langs zij kwamen, goed partij gaven. Maar Nederland heeft langzaamaan het duel in handen genomen. Alhoewel we nu moeten gaan kijken of het in de defensie gevaarlijk wordt. Nee, de bal loopt over de achterlijn. Nederland kan gaan uitverdedigen. De jonge Nederlandse ploeg moet ik zeggen. We gaan eens kijken hoe ze het houden vanmiddag tegen Duitsland. Gisteren de overwinning tegen Australië, 3-0, was makkelijk. Op papier niet natuurlijk. Maar de Australische ploeg is zeker niet in de sterkste opstellingen... hier naar Amstelveen gekomen. En wat dat betreft kunnen we vandaag zien wat de overwinning gisteren zou hebben betekend of heeft betekend voor Nederland. Waar Nederland staat op dit moment op weg natuurlijk en daar moeten we toch alle aandacht aan gaan schenken en dat moeten we niet vergeten. Het Europees kampioenschap waar de Olympische tickets eh, eind augustus in uh, München-Gladbach Duitse München-Gladbach te verdelen zijn. Nederland moet dan daar ook van Duitsland gaan willen, willen ze Europees kampioen worden maar dat is nog niet eens nodig. Uh, dat is, kan je zelf, als Engeland bij de eerste drie zit kan je zelfs vierde worden in München-Gladbach dus wat dat betreft uh, heeft Nederland het uh, natuurlijk makkelijk. En dan gaat Nederland nu eruit Nee, daar komt de verdediging van Duitsland uitstekend ertussen. Deze mogelijkheid gaat voorbij. Duitsland in balbezit over de middenlijn. Nog een kwartier te spelen, dan is het rust. Maar Nederland leidt met 2-1 tegen Duitsland. gaan we weer naar Ed van der Bent. Uh, de, paarden, de eerste ronde zal er bijna op zitten, Ed. Nee, nog een acht starts. Maar de afgelopen twintig minuten hebben we maar liefst vijf deelnemers erbij gekregen. Tom, we hebben eerst heel lang moeten wachten. Twintig starts, maar nu komen ze als rijpe appelen naar beneden. Want uh, Gerko Scheuder en Nathalie van der Meij zijn niet meer de enige Nederlanders die zich geplaatst hebben voor de barrage. Want ook Albert Zoer met het paard uh, Sam, waarmee hij de grote prijs van de Aken won in 2008. En ook van het uh, lid was van het gouden Nederlandse team op de WK van 2006. En nou ja, zo kun je nog een aantal dingen aan hem ophangen. En ook Ben Meijer, de Brit. De jonge Brit die plaats heeft voor de barrage. En John Bitteker, de oudste deelnemer, schat ik in met zijn 55 jaar. Enorme palmares, enorme veel verdiensten in de sport, Maar nog geen overwinning in deze wedstrijd, dus er is hij opgebrand. En ook de Nederlander, jur Vrieling zien we terug voorlopig in de barrage. En uh, ja, het zou nog kunnen gebeuren voor Jeroen Dubbeldam, Gert-Jan Brugge... en Klaudia jan van der Schansen, Leon Thijssen. Want dat zijn de vier namen van Nederlanders die nog op de startlijst prijken. Ik vertel u nog even dat Frankrijk-Nigeria openingswedstrijd... WK-vrouwenvoetbal door Frankrijk gewonnen is met 1-0 het WK in Duitsland. Dan gaan we weer terug naar Gio Lippens, die een merkwaardige raboploeg vandaag Zo zag, jonge. koersen en uh, Lighard dus van Vakant Zolij, gewoon Nederlands kampioen ziet worden. Ja, Jonkie, en uh, even rechtzetten zetten natuurlijk in alle opwinding net, uh, je zou het hem gunnaast uh, dat hij mee mag naar de Tour de France, maar uh, hij zit er inderdaad uh, niet bij, hoor, bij die Tourploeg van Vakant Zolij. Uh, als een van de vier Nederlanders, Rob Ruigwoud, Poels, Liebe, Westra en Johnny Hogeland natuurlijk, die naar die Tourploeg zouden gaan. Nee, Pim Ligtard blijft gewoon lekker thuis en die hoopt op een start in de Vuelta. En ik kan me zo voorstellen dat ze hem naar die grote ronde... in elk geval gaan meenemen. Maar wat hebben ze uh, ja, eigenlijk de concurrentie in het pak gestoken? Lichthard wordt één. Bram Tankink van Rabobank 2. Hij rijdt Honig. Die wordt uh, derde, vierde. Floris Hij ging veel te vroeg aan. Vijf, Bouke Mollema ook van Rabo. En zes, de helemaal kapotgereden Rob Ruig... die uh, in ieder geval fantastisch werk heeft gedaan voor zijn ploeggenoot. Hij heeft zich absoluut een waardige ploeggenoot getoond voor uh, Pim Lichthard. Maar Rabobank, je snapt... ...nog niet helemaal wat ze heeft bezield... ...om met deze kopgroep naar de streep te rijden. Want uh, ja, het werd van tevoren al gezegd... ...Pim Lichtart was in ieder geval op papier... ...de snelste man in deze kopgroep. En dat risico dat moet je gewoon niet willen nemen... ...op een moment dat je weet dat je een Nederlands kampioenschap... ...eigenlijk altijd, ieder jaar, in handen moet hebben. Omdat je een overtal-situatie hebt... ...want zoveel Rabo-renners op een NK... Ja, ...dan moet je het kunnen afmaken. Het gebeurde niet, Pim Lichtaart wordt de Nederlands kampioen. Hij is dolblij, is inmiddels iedereen in de armen gevallen is een Ik zag zojuist Lieve Westra over de streep komen. Lang in de kopgroep gezeten. Ook ploeggenoot van Lichthart. En die kwam met een smile van oor tot oor over de streep. De enige vraag die nu nog rest is de vraag hoe is het met Robert Geesink? Hij is afgestapt terwijl hij in de kopgroep zat. Terwijl hij er nog even een flinke snok aangegeven had. Hier op de Kuiperberg. En toen reed hij in de richting van de bus. Is er echt iets aan de hand met hem? Of heeft hij gewoon wat last van die hoogtestage die hij net heeft afgewerkt? Want dat gaat natuurlijk ook niet in de koude kleren zitten... Net voor zo'n Nederlands kampioenschap. Net teruggekomen. Hij zal dan in elk geval fit zijn voor de start van de Tour de France. Maar we wachten af wat er aan de hand is met Robert Geesing. Dat zit er dus op het NK wielrennen. Na vijf gaat langs de lijn gewoon door. Natuurlijk met het verloop van de wedstrijd Nederland-Duitsland. Stand op dit moment 2-1 Champions Trophy in Amstelveen. En Ed van der Bent met de ontknoping van de grote prijs van Twente. De paarden in Geesteren. eens langs de lijn.